Mark Visser met het NOS-journaal. Willem Holleder is in zijn programma College Tour... alle vragen uit de weg gegaan over de liquidaties in de onderwereld. Het Openbaar Ministerie brengt hem onder meer in verband... met de moorden op topcrimineel John Mierenmet... en vastgoedmagnaat Willem Enstra. Holleder ontkende nogmaals dat hij Enstra heeft afgeperst. Volgens Holleder heeft hij aan de Heineken-ontvoering... geen geld overgehouden. Op dit moment komt hij rond door geld te lenen. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op 18 miljoen euro... Het Amerikaanse overheidstekort is voor het vierde jaar op rij... meer dan 1 biljoen dollar. Het begrotingsjaar dat in september afliep... sloot met een verlies van 1 biljoen dollar. 1,1 biljoen en dat is 1100 miljard dollar. Tekort ten opzichte van vorig jaar is wel ruim 200 miljard dollar teruggedrongen. Onder meer op defensie is veel bezuinigd. De Amerikaanse overheid profiteerde verder van een verbetering van de economie. En ook nou kwam er meer belastinggeld binnen. Vanuit Frans-Guyana zijn twee satellieten voor het Europese navigatienetwerk Galileo gelanceerd. Rond kwart over acht Nederlandse tijd ging een Soyuz-raket met de satellieten de lucht in. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is de lancering goed verlopen. Rond middernacht worden de satellieten in een baan om de aarde gebracht. In totaal worden 27 satellieten gelanceerd, net zoveel als EU-lidstaten zijn. Zo'n 11, zo'n 100 mensen die vanwege de brand van gisteravond in Bozem, in Friesland is dat, uit hun huis zijn gehaald, kunnen vannacht nog terug. Dat heeft de gemeente de bewoners laten weten. Door de brand zijn asbestdeeltjes op verschillende plaatsen in Bozem terechtgekomen. De brandweer verwacht vannacht de eerste resultaten van het onderzoek naar asbest. Bij de brand gisteravond in een loods raakten drie mensen gewond. Nederland heeft de WK kwalificatiewedstrijd tegen Andorra gewonnen met 3-0. Doelpunten werden in Rotterdam gemaakt door Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar en debutante Ruben Schaken. Nederland staat nu bovenaan met evenveel punten als Roemenië, maar met een beter doelsaldo. Het weer, in de kustgebieden kans op een bui, morgen droog, zonnige periode en een graad of 13.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 Blind. for me. for me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 me Cheers. to live in promised land even overfield is said she's just Every breath I take away Let y'all you know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 Ik heb een meisje en het is al een lieve schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik: oh, oh, oh. So.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 Believe in the power of love. Try to understand the reasons why mother's eyes looking at her child